En een voorspoedige start. een Klomp met het NOS-journaal. De waterstand in de Maas bij Graven is drie meter lager dan normaal... door een ongeluk met een binnenvaartschip. Gisteravond laat voer een Duitse tanker met benzine dwars door de stuw die de waterstand reguleert. Zes schuiven van de stuw zijn zwaar beschadigd... waardoor er veel water doorheen stroomt. Ten oosten van Graven zijn jachten drooggevallen... en hangen woonboten scheef. Het scheepvaartverkeer bij Graven is stilgelegd. De A29 bij de Haringvlietbrug is vanochtend in beide richtingen afgesloten na ongelukken door de mist en de gladheid. Ruim tien auto's kwamen stil te staan na ongevallen op de brug, waar nu lange file staan. De politie omschrijft de situatie als een chaos. Er zijn zeven mensen gewond geraakt en een van hen is er slecht aan toe. Verkeer van en naar Rotterdam wordt aangeraden om te rijden via Dordrecht en de Moerdijkbrug. Bij een grote brand in het centrum van Delfzijl zijn drie winkelpanden verloren gegaan. Twee andere panden hebben veel schade. De brand brak vanochtend vroeg uit in een kledingwinkel. Tien mensen moesten worden geëvacueerd. Voor zover bekend is er bij de brand in Delfzijl niemand gewond geraakt. Jeugdbeschermers ervaren zoveel agressie en intimidatie van ouders dat ze soms hun werk niet meer kunnen doen. Soms worden ze ook via internet gepest of gestalkt. Steeds vaker schakelen ze gespecialiseerde teams van Jeugdzorg Nederland in... die extra veiligheidsmaatregelen nemen, zoals anoniem werken. Die teams richten zich op ouders die niet meewerken en extreem bedreigend zijn. Een deel zit in het criminele circuit... maar er zitten ook ouders met zware psychische problemen bij die agressief zijn. Ook huiselijk geweld of een vechtscheiding kan meespelen. Het weer eerst mistig, vanmiddag van tijd tot tijd zon. Tot 3 graden. Morgen op Oudjaarsdag bewolkt, maar wel droog. Waarschijnlijk ook tijdens de jaarwisseling. Het wordt drie tot 3 tot 7 graden. Nieuwjaarsdag regen. In Limburg mogelijk natte sneeuw. Dit was het. NLK. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. In het noorden, midden en westen van het land komt nog plaatselijk dichte mist voor en je moet ook rekening houden met gladheid, vooral op lokale wegen. De A29 richting Rotterdam, die is al uren dicht bij de Haringvlietbrug door een ongeluk. En de verkeer richting Rotterdam kan daarom het beste omrijden via de Moedijkbrug en Dordrecht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Goedemorgen luisteraars, we zijn er weer. Ik klink een beetje zaal Hennie, ik ben een beetje verkouden. Tegenover me zit Henny Rukert. En ik ben Ron maar volgens natuurlijk is onze technicus Charles Duif. Hennie, wie hebben we aan tafel zitten? We hebben aan tafel de mannen van voetbalinhaarlem.nl. Dat zijn Ricardo van der Post en natuurlijk Martijn Prinsen. En we gaan het seizoen doornemen, want het is eind van jaar hè. Ja, de helft zit erop, als we zo gezegd hebben. Ja, en ik voel me niet zo lekker, dus ik dacht, laat ik die twee gasten uitnodigen. Dan kunnen we ja. hier het programma volpraten. Nou, zo is het, want ik voel me ook al <lacht> niet zo lekker. Dus <lacht> nee, het komt goed uit, hè? <lacht> we hebben ook muziek, hè? Ja, zeker. Wat heb je staan, uh, Charles? Nou, ik wou beginnen met uh, een oudje van de Beach Boys, eigenlijk, ja. eh, om er even uit te breken. Oh, Break heerlijk. Oh, Breakaway. Heerlijk. Wees. <lacht> Allemaal niet Breakaway, hè. we gaan gewoon uh, lekker terug naar onze presentatoren van vanmorgen Henny Rukert, Ron Perreman, en gasten Wat gebeurde er nou met Breakaway, Sjaal? Helemaal niks. Oh, want Brian Wilson was opeens weg. Kom. Ja, maar die moest even plassen. En jij, jij kent hem, hè Ron? Ja, ik heb hem uh, ooit mogen ontmoeten. Ja, toen was hij uh, zo, solo gegaan, lang naar de Beach Boys, hoor. En ze hadden zijn gekte. Hè, want hij, ze vonden hem allemaal een beetje raar. En, maar dat was puur te wijten aan zijn genialiteit. Uh, hadden, hadden ze een beetje onder controle. En toen ging hij solo. Uh, en toen kwam hij ook echt. Had hij platen uitgebracht. En kwam op tournee hier naartoe. En ik mocht hem interviewen. En vooraf had hij ook wel gezegd: van, uh, Nou ja, het kan zijn dat hij soms een beetje raar reageert en zo. Maar daar moet je niks aan aantrekken. En, en alles was bespreekbaar. En uh, ik heb een. Uh, Half uur gezeten met die man. Het was inderdaad een, een bijzonder gesprek. Want het ging alle kanten op. En het ging ook nergens over. Want hij, hij, hij was er totaal niet bij, zeg maar. Nee, nee. Maar ja, als je hoort wat voor liedjes die man gemaakt heeft... dat is toch wel heel bijzonder, hoor. U luistert, u luistert naar de Watertoren Sport. Maar Ron weet natuurlijk alles van alle artiesten die we draaien. Dus vandaar dat we even dat uh, zijsprongetje maakten. We gaan het jaar doornemen... Met uh, Ricardo van der Post en met uh, Martijn Prinsen, de mannen van voetbalinhaarlem.nl. Allereerst voetbalinhaarlem.nl. Het is gigantisch zoveel mensen als daar uh, naar kijken, luisteren, meedoen, uh, noem maar op. Ja, goedemorgen. Uh, klopt inderdaad. Uh, we tikken inmiddels uh, nou, de, de 100.000 per maand aan uh, op, de, op de website. Uh, maar als we inmiddels gaan kijken naar het aantal mensen wat echt actief uh, voor ons bezig is. Ieder weekend of iedere week. Ja, we hebben een aardige, aardige groei meegemaakt uh, mee dit jaar. Nou, de watertorensport groeit ook, want je kan ook meekijken, hè? Ja, klopt. Uh, natuurlijk kan het op kanaal 40 bij Ziggo, maar het schijnt ook op YouTube uh, te staan. Ja, als je via de, de, de website van ZFM gaat, uh, dan, uh, ja, dan kan je meekijken via een YouTube-kanaaltje. Uh, en jullie kregen net al bericht dat... Uh, ja, dat heel veel mensen zitten te kijken. Jullie zijn dus, zichtbaar. Uh, ja, heel we zijn goed. zichtbaar, ja. Nou, dan zien jullie hoe knap al die mannen zijn. <laughs> nou ja, knap. <laughs> Ricardo, we hebben jouw stem nog niet gehoord. Je bent, uh, maar je bent er ook al van het begin bij, hè? bij voetbal in Haarlem. Nou, niet vanaf het allereerste begin. Uh, maar sinds, wat is het? Oktober. Uh, ben ik actief uh, bij voetbal in Haarlem. Leuk. Jullie hebben ook allerlei plannen in verband met vloggen en televisie. En vertel eens. Ik denk dat Martijn dat beter... Uh, <laughs> Uh, nou, klopt, we gaan uh, eind januari uh, beginnen met een uh, voetbalprapraatprogramma. Uh, nou goed, daar ben, ben je zelf natuurlijk ook uh, bij, uh, bij betrokken. Oh, dat wist je nog niet. Uh, <laughs> hierbij. Hierbij. Oh. Um, nee, dat, dat gaat een wekelijkse uh, um, programma worden in, uh, noem maar een soort van voetbal uh, international uh, stijl. Leuk. Um, kort. En uh, moet ik dan die zure vent zijn? Of... Uh? Uh, ja, dat mag. Dat lijkt me wel goed idee. Uh... Ben je toch wel? Al <laughs> ja, uh, alleen ja, richting KNVB verder niet. Oh, dat is waar. Uh, nee, inderdaad. Uh, we hebben een samenwerking met uh, 023, een magazine waar onder andere Jos de Jong uh, bij, uh, bij betrokken is. En um, ja, de, de reacties, hè, want we hebben dit inmiddels wel een tijdje geleden bekendgemaakt, die zijn ook wat op de weer, weer enorm positief. Dus we gaan uh, kijken waar dat. Uh, waar dat uh hoe dat gaat lopen. Ja. Wanneer begint dat, uh, Martijn? De eerste uh, uitzending um, komt online op uh, 24 januari. Oké. Okay. Ja, en, en Ron uh, mag ook meedoen, hè? Tuurlijk mag Rond meedoen. Ja hoor. The Voice noemen we hem. De ja, voice. nou dat valt wel mee hoor, maar... oh, ja. het is gewoon een beetje barometer. Ja. <laughs> nou mensen, als u zit te kijken, dit zijn we dan met z'n allen. Jos staat er ook bij. Die gaat zometeen ook nog een stukje te techniek doen bij Charles. En ik ga de volgende plaat aankondigen als ik van Charles hoor wie het is, want dan doet hij het wel. Ja, ik word eventjes kruw onderbroken door een, een andere technische man hier bij Alice Antwoord. Want die moet natuurlijk zorgen dat er van alles weer op de ijsbaan gebeurt, denk ik hoor. Ja, klopt. Ja, zie je. Ik ga even een mooie draaien van Art Garfunkel, die had ik klaarstaan. En dat doe ik speciaal voor jullie allemaal, want jullie stonden net buiten voor de deur allemaal te kraaien in de reen, ja, toch?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 samen met uh, James Taylor. Als je nou nagaat, uh, uh, mannen, dat uh, Kobe Schreier, dat is een Haarlemse, uh, uh, ja, soort theaterbroodje had ze. En die heeft ooit uh, Simon Garfunkel naar de Waag in Haarlem gehaald. Eerst uh, Paul Simon, uh, solo. Er zat acht man in de Waag toen. <lacht> Ongelooflijk. Wanneer was dat in 1803? <lacht> ja, in de jaren 60 begin jaren. Nou, en toen kwam ook uh, Art Garfunkel mee. Toen hadden ze wel iets betere bezetting. Maar nog een, uh, een ja, grotendeels wagen en uh, een, een maand of wat later waren ze wereldberoemd. Dus echt gebeurt het allemaal niet. Weet je wie ook wereldberoemd is? Nee. André Jansen, ja. onze medewerker van uh, de WAF-site op, in, op internet, vooral op Facebook. Al het nieuws over het wielrennen, over de hele wereld, verschijnt bij hem op de site. Goedemorgen André. Goedemorgen, Henny. Goedemorgen, Charles. Goedemorgen, Goedemorgen. Oh, Henny. Uh, nou, de feestdagen zijn weer voorbij. We hebben bezoek uh, uit Rome, van familieleden. En ik wil vooral uh, Zach Gilmore feliciteren met zijn uh, recovering van kanker... De derde generatie wielrenners na Graham Gilmore en Matthew Gilmore. Geweldige baanrenners en ook wegrenners. Uh -huh. uh, uit Australië, Tasmanië om precies te zijn. En uh, Zack Gilmore koerst weer nadat hij vorig jaar was opgegeven. Nou, dat is hartstikke fijn. En uh, ja, het, het wordt natuurlijk. Iets ongelooflijks wat uh, Sunweb gaat doen, net zoals ze als al eerder deden. Zoals we eerder de, de ploegenpresentatie zagen van uh, bijvoorbeeld Lotto Jumbo. Ja, ze kunnen een prachtig marketingconcept hebben en een uh, uitstekende ploeg. Maar ze hadden vergeten mensen te uit te nodigen. Sorry? Ze hadden vergeten mensen uit te nodigen. Ja, en van promoten hebben ze geen kaas gegeten. Dat, uh, daar heb je mensen voor nodig die er verstand van hebben. En dat, uh, ja, dat ontbreekt, maar het ontbreekt er bij velen. Ik moet zeggen dat er een equipe zit van uh, Philip Vermalen en uh, Tim van den Berg... Onder, met onder hen een stuk of twintig jonge, enthousiaste marketingmensen... die uh, Sunweb uh, de wereld insturen en die dat ook zullen begeleiden. Met een complete professionele ploeg, Met een complete professionele ad de Die zorgen voor foto's, voor video, voor alle wedstrijden en verder. Nou, het doel van de ploeg is om de beste ter wereld te worden. En dat zeggen ze niet, maar dat kun je proeven uit alle professionele maatregelen die ze al hebben genomen. En ik was er een heel klein beetje bij betrokken. En ik, ik heb vaak een beetje inzicht in waar ze mee bezig zijn. Nou, ik ben zeer onder de indruk van de aanpak van Ivan Spekenbrink. En uh, die al zes, zeven jaar spreekt met uh, Joost Romeijn... ...de algemeen directeur van San Dio... ...die heeft gezegd van weet je wat... ...we gaan ons focussen op wielrennen... ...want het is inmiddels wereldwijd... ...een, uh, een sport die iedereen aanspreekt... Uh, we zien het op, op, op WAF, met name, waar mensen uit de hele wereld dagelijks commentaar leveren. Met gebruik van Google uh, Google Chrome kun je zelfs automatisch alles vertalen. Dus het, uh, het is, uh, de tijd is aangebroken voor een andere vorm van marketing. Maar grappig is wel om te zeggen dat ik voor de gein een uh, PEFSkaart had aangevraagd voor uh, de Zesdaagse van Rotterdam. En ik word geweigerd want ik ben niet, ik hoor niet bij een bekend medium. <laughs> Nou, ik denk ja, dat je maar... meer luisteraars, of dat je meer kijkers hebt dan uh, kranten, uh, abonnees op het moment. Ja, een, een Facebook-expert die vertelde me dat er topdagen waren tussen 50 en 60.000 uh, bezoeken uh, tijdens de Tour de France bijvoorbeeld, per ja, dag. Nagaan, en ja. ik weet van mensen van Eurosport dat ze dagen hadden van 5.000 kijkers. Ja. Nou, naast, ongelooflijk... naast ons uh, zitten de mannen van uh, voetbalinhaarlem.nl en die halen ook de 100.000 hoor. Ja, nou zie je. En dat spreekt aan, want ze zijn continu bezig met, met nieuws te leveren. Ik volg dat allemaal... En uh, ze zijn gewoon goed bezig met hun sport. En ik moet zeggen dat het voetbal zo langzamerhand daarmee het wielrennen heeft ingehaald. Waar tenslotte als eerste sandwichmannen rondreden met reclame op hun shirtje. He, en, en waar de evenementen werden gesponsord door uh, bekende namen in, in, in de wereld. Uh, ik weet dat de introductie in 1989 nee, van Word Perfect. Die wilde graag naar het jongere publiek gaan. Hè, en, uh, om de jongeren aan de computer te krijgen. Dat was het idee. Ja. Nou, kun je nagaan, we zitten nu 30 jaar verder. En uh, er is niemand meer zonder computer. Nee. En, uh, Ik ga je even uh, boos maken, André. Oh, wat leuk. Want jij vindt uh, uh, uh, Bradley Wiggins een fantastisch mens. En je hebt contact met zijn vrouw. En, uh... Ja. Nou was het zo dat Bradley, die was uh, ontwapenend, grappig en uitgesproken. Ook over doping. Hij zei altijd ja. alles, had overal een antwoord op. En nou heeft jouw grote vriend in het AD vandaag een column. En jouw grote ja. vriend is Thijs Sonneveld, Maar dat zeg ik dan ja. tussen aanhalingstekens. Hè. Uh, maar de afgelopen maanden was alles anders. Op het moment dat er dubieuze medische attesten van Wiggins uitlekten... was hij plotseling nergens meer te bekennen. Geen grappen, geen onliners en helemaal geen persconferenties... waarin hij alle, op alle vragen antwoord gaf. Uh, de, het laatste regeltje. Het doet het met een vluchtig Facebook berichtje tussen kerst en oud en nieuw. Dat is geen stoppen. Dat lijkt verdomd veel op vluchten. Ja nou, datgene wat er gezegd wordt zegt weer meer over degene die het zegt dan over degene over wie het gaat. Hij babbelt maar. Je hebt hier ook een geblondeerde griezel in dit land die, die ook allerlei dingen roept. Maar verstand zit er niet in en ook niet bij de mensen die daarvoor kiezen. Sorry, ik, uh, ik consumeer die babbelkuif niet die altijd iets roept in het AD. Hij wordt geboycott door alles wat journalist heet en alles wat renner heet. Uh, Bradley Wiggins, al jaren, uh, ook in samenwerking met uh, Servus Knaven en zijn vrouw... daar heb ik ook regelmatig contact mee, is gewoon een hartstikke goede gozer. En ik heb hier een buisje AC... Keelsysteinen liggen. Dat is voor mijn um, uh, vastzittende hoest, vastzittende longen. En ze moeten niet gaan liggen zeiken. Hij zou wel eens iets gebruikt kunnen hebben. Ach, man, als je morgen een ezel alle drog van de wereld geeft, dan weet die drog nog te paardenrennen niet. Dus <lacht> hou, laten we allemaal ophouden over die onzin. Heel goed. En, en Laatste woord die over die... geweest nu. Klaar. Ja, maar dat... ik naartoe wil. Het even... is altijd moeilijk. Discussiëren met een fan. Uh, ja. ja, nee, maar nee, hij heeft gelijk. Nee, ik, ben hoor, dus, uh... ik, ik ben realistisch. Ja. He, als je, ik, ik heb het weer over de wedstrijd... Uh, Blauw-Wit-Volenwijkers waarbij iemand lachend... met een buisje met kleine pilletjes schudde... en alle uh, voetballers van beide equips uh, wat pilletjes gaf. Nou, ze hebben ze na de wedstrijd moeten vangen... want ze wilden door blijven spelen. <lacht> uh, die, uh, en dan... En... Het is echt gebeurd, ja, in het amateurvoetbal... waarbij iedere wedstrijd mensen met een, met een rook uit hun oren aan het voetballen zijn. Bij de triathlons, bij de halve marathons, bij allerlei amateursport. Ik durf ook te zeggen, bij de, bij de masterwedstrijden... moeten ze een keer gaan controleren. Vooral daar, want dat zijn de directe leveranciers... van de jonkies, de junioren en daaronder, de kleintjes... He, pas maar op, want die mensen zijn fanatiek hoor, die zijn hartstikke gek. En trouwens, met profs hebben we niks te maken. Wat Mick Jagger deed en, en, en Paul McCartney tijdens het componeren van zijn muziek, net als Beethoven, die waren ook niet 100% natuurlijk. Dus laten we ophouden over deze dingen en maar oppassen dat onze kindertjes hun school niet te dicht bij een coffeeshop is. He, en als we naar de disco gaan, dat er niet jochies met Volkswagen Golfjes... met achter, achter tevoren staande petjes hun pillen lopen te verkopen... die honderdmaal meer inhoud hebben dan wat een wielrenner ooit geslikt heeft. Zullen we het over het seizoen hebben dat afgelopen is? Althans het jaar. Het was een mooi jaar, hè? was een prachtig pot, je en wat een ontwikkelingen. En we hebben in Nederland het geluk dat er een hele nieuwe generatie is opgestaan van fantastische wielrenners. En wat er nog aankomt bij de junioren. We hebben Hartijs de Vries bijvoorbeeld uit Kollum, uh, mijn voormalige dorp, een uh, bekende van mij. Die jongen die is al gesport en gezien. En die wint tijdritten, die wint koersen en is nog maar net twintig. He, maar dan moet ik je wel zeggen dat in mijn tijd was ik 16 en reed de amateurwedstrijden allemaal mee. En die mannen waren 5, 26. He, dus daar moest je dan tegen vechten. We hebben nu gelukkig categorieën van junioren. Die kunnen tot hun drieëntwintigste bij de junioren rijden. Ja, he, of bij de ja. belofte rijden. Wat was het en, mooiste moment voor jou? Van dit jaar? Ja. Uh, ja, waar ik bij was natuurlijk in Andorra. Ja, he. Met de Tom Dumoulin de het hele zootje naar huis ree ...in de stromende regen, maar naar huis ree. Ja. Ik was erbij, ik stond erbij, ik keek ernaar... ...ik werd net zo nat als hij... ...en ik, de tranen biggelden langs mijn wangen... ...ik heb ervan genoten. En als, een paar uurtjes later zaten we met elkaar aan tafel... ...dus ik, ik heb dat helemaal beleefd... ...en dat is wat Sunweb ook zegt... Uh, ...we gaan niet meer op vakantie, nee... ...we gaan uh, met het doel voor Creating Memories gaan we op reis. Leuk man. We gaan één kleine herinnering proberen te creëren door ons reisje daar of daar of daar naartoe. En dat is eigenlijk het idee. En uh, bij het wielrennen zullen we nog een heleboel plezier beleven. Iedereen mag uh, gratis op WAF uh, eventjes doorklikken naar uh, de Sunweb uh, of tenminste de Giant uh, site nu nog. Maar dat wordt de Sunweb. Dan kun je doorklikken voor gratis aanwezig te zijn bij de introductie van de Sunweb ploeg op vijf Januari in Ahoy, tijdens de Zesdaagse, dus je krijgt eerst een stuk Zesdaagse, dat wordt op gang geschoten door Tom Dumoulin. Dan krijg je de voorstelling van de sunweb Wielerploeg, die gaan rondrijden, wordt één voor één voorgesteld. Er zijn prachtige videobeelden bij, dat zijn professionele mensen die weten dingen te promoten. En we hopen op 12.000 man op de tribunes. In ieder geval, ik mag met WAF, ik mag 2000 kaarten weggeven. Oh, we nou. leuk, joh. Hey ja. André, bedankt voor al je fantastische... Uh, misschien ja? moet André dit ook even horen. Uh, zondag, uh, langs de lijn bestaat 50 jaar. Oh, leuk. Nou, dat is een uh, prachtig sportprogramma natuurlijk. Zijn we allemaal mee opgegroeid en zo. En ja. in het uh, AD staat er een stukje over. En daar doen ze de komende week... Uh, belichten ze vijf momenten uit uh, dat programma. Vijf bijzondere momenten. En wat is het eerste moment? En dat is voor jou ook leuk, uh, André, ja. uh, uh, wellicht... Uh, dat ze het moment hebben uitgezocht dat Joop Zoetemelk in 1985 wereldkampioen werd. En mijn broer Harry op de radio. Ja, en he, uh, Henny ook. Want het en commentaar Hennie. was van Henny en Harry Jansen. Ja. En het, en en het, het, het klinkt prachtig. Wat het, het, het, ik hoor het hem zo roepen. Het lijkt alsof het stilvalt en alsof Joop Zoetemelk weg is. Joop Zoetemelk is weg. Het is de laatste kilometer. 100 meter voorsprong, 120 meter. Het is niet te gelopen. Joopie Zoetemelk, 38 jaar oud. U hoort het hem waarschijnlijk wel roepen. We hebben hier vaak dat voetbalfragment van hem. Nou, dat, ja. uh, dat kennen we ook van hem. En dat is... Uh, en die weet je het nog of niet? <laughs> ja, het was fantastisch daar in Italië. Ja. Dat is echt ja. ongelooflijk. Vergeet ik nooit ja. meer. Ik heb, Jopie Ik heb het teruggehoord uh, vlak voor de Tour vorig jaar. De Tour start in uh, Utrecht vorig jaar. Waarin mijn broer, broer aan... Uh, de Radio 1 een interview gaf. Ja. En toen werd hem gevraagd van... Uh, Goh, je hebt toch ook broers die fiets? Hij zei, ja, ik heb één broer. <lacht> <lacht> dus ik was ontbroerd. <lacht> maar in ieder geval... als sportman en als promotor van de sport... heb ik zeer groot respect voor uh, Harry Jansen. En dit commentaar... Ik, ik, ik was in het casino op dat moment... toen Jopie wereldkampioen... met het televisiegeluid televisie uit. En zoals ik heel vaak doe... en nog steeds met Giel Lippons. Het geluid keihard... Um, werd Jopie wereldkampioen na nou ja. de tranen biggelden over mijn wangen. we zullen het nooit vergeten. En dit commentaar was inderdaad op de radio nog mooier dan op de televisie. Kijk, precies. En dat was het. Uh, dankjewel, André. Oké. Okay, en ja. een, uh, een, een goede jaarwisseling, hè. Ja, dankjewel. Jullie ook een fijne jaarwisseling. Goed begin van het nieuwe jaar. Zo is dat. En we dat. Dankjewel. Dankje, André. Dag. I'm uh -huh. Het allemaal even langs de lijn, maar nu snel terug weer naar de studio van de Radio Zandvoort Watertorensport... met uh, Henny van Peerboam Voller en gasten. Ja, want we hebben vandaag uh, bijzondere gasten. De mannen van voetbalinhaarlem.nl, Ricardo van der Post en Martijn Prinsen. Laten we eerst eens even een paar voetbalnieuwtjes doornemen, mannen. Virgil van Dijk mag niet weg. St. wil niets weten van de vertrek van Virgil van Dijk. Wat vinden jullie dan? bekende spelletje, toch? Ja. Uiteindelijk uh, gaat het bedrag een beetje omhoog... en dan uh, gaat er een strik omheen en dan mag je weg, hoor. En 50 miljoen euro wordt er al ja. gesproken. Nou, is die ook wel, denk ik, de beste verdediger die Nederland kent. Dat denk ik ook. Ik weet nog de periode dat, uh, uh, dat Ajax uh, uh, zat te slapen. Die koos uiteindelijk voor Van de Hoorn. Ja. ja, dat is toch wel een aardig, aardig verschil inmiddels. Mm Hé, -hmm. hey, Carlos Tevez, die gaat uh, in China zijn zakken vullen... <laughs> Ze doen er wel meer trouwens. Ja, zeg dat. Maar dit zijn, we dragen 720.000 euro per week. <laughs> ja, bizar. Dat is 100.000 per dag. Ja, en hoe heet die andere speler van Chelsea ook weer die er is? Ja, die, zegt de, nou, die verdient ook zoiets. Waar, ja. waar, waar, jongens, waar gaat het over? Nou ja, Neck bijvoorbeeld, die doet het voor wat minder. Die haalt de zoon van Henkel Larsson. Ja. Ik denk dat, uh, uh, die, die komt voor mij bij Göteborg vandaan. Ja, zoiets. ja. Uh, heeft het daar goed gedaan? Nou ja, waarom niet? Voor weinig centjes uh, heb je een, uh, een soort van briljantje bij je. Je kan het altijd proberen, toch? Hij is 19, hè? Uh -huh. Hij komt van Helsingborg. Oh, Helsingborg. Ja. Helsingborg. Is dit voetbal? <laughs> zeg, en, en hoe, wat is de stand van zaken bij ADO? Nou, dat hij uh, zijn uh, centen kwijt is en zijn club kwijt is. Oh, is hij zijn club kwijt? Nou, dat dat. 5 januari wordt dat beslist, maar... Uh -huh. uh, ja, de rechter moet Ja, hij kwam, hij kwam niet die. eens opdagen. Geen, geen advocaat, niks, niks, niks. Nou, dan zet je de rechtbank aardig verschut natuurlijk. Maar goed, adel krijgt dat geld ook niet natuurlijk. Nee, maar die kan nou natuurlijk gewoon nieuwe, nieuwe mensen halen en nieuw geld halen. Dat is verder geen probleem natuurlijk. Ja, want die, die behangmeneer die gaat geloof ik, die had er wel interesse in. Die niet? heeft alle, man, alle mannen, zoals uh, Dik advocaat en uh, noem ze allemaal maar op, die rond dat Adel hangen. Uh, Jol, uh, die heeft hij allemaal benaderd. En het schijnt dat hij al een paar miljoen bij elkaar heeft. Dus nou ja, goed, hij heeft dat Swansea. Die dus toch is heeft ja. hij natuurlijk ook ja. Uh, ja. echt iets moois van gemaakt. Ja. Dus uh, laten we maar lekker gaan, zou ik zeggen. Ricardo, de oud ajaxiet Paulsen stopt. Christian Paulsen, ken je die nog? Uh, nou, niet heel erg eigenlijk. Hij uh, heeft niet, niet veel indruk op je achtergelaten, <laughs> nee. geloof ik. Hè? Nee. Hij is 36 jaar, hij kan geen nieuwe club vinden. Dus wel, uh... Maar ja, ik heb een ander dingetje, nee, dingetje uit het AD gehaald. Blind heeft gezegd, ik heb Van Persie genoeg uitleg gegeven. Vind jij nou dat Van Persie terug moet in het Oranje ja of nee? Um, ik denk dat er een hoop uh, andere spelers zijn die er ook heel goed weg kunnen. Maar ja, Van Persie ja, hebt denk ik wel uh, bewezen dat hij het kan. Ja, en Snijder bewijst het nog steeds hè? Ja, en terecht. Voetbal in Haarlem.nl. Het verslaat iedere amateurwedstrijd die er is. Ik snap niet hoe jullie dat doen. Hoeveel mensen zijn jullie? Inmiddels uh, denk ik dat je uh, het hebt over bijna 15 mensen. Ik, weet, ik moet wel eerlijk zijn. Uh, niet iedere wedstrijd verslaan we. Het worden wel steeds meer. Ja. Um, en inmiddels uh, zijn er een aantal directe samenwerkingen met, met, met de clubs. Uh, waardoor we ook um, uh, niet iedere wedstrijd uh, uh, hoeven te bezoeken omdat er uh, nieuws gewoon aangeleverd wordt. Ja. En dat zijn 15 vrijwilligers. Ja. ja. Ja. Knap. Wat is het mooiste moment geweest voor jou dit jaar? Wat is het mooiste moment geweest? Ik heb daar natuurlijk wel even iets over nagedacht, want die vraag had ik al verwacht. Uh, ja, maar ja. ik vind het ik vind moeilijk. Uh, we, hebben, we hebben in januari uh, bij Arnhem 105 hebben we een uitzending gehad met alle trainers van de vierde klasse D. Nou, dat was een avond die, die, die, die staat bij mij in ieder geval echt absoluut in de top drie van de mooiste momenten van voetbal Arnhem tot nu toe. Dat was erg leuk. Hè? Um, kampioenschap verschoten? Natuurlijk. En uh, ik, uh, ik, heb, uh, ik heb nog even zitten kijken. Jij schreef in uh, januari nog een column: van Allianz wordt kampioen. Nou, dat is niet geworden. <laughs> ik wil nog even leuk om er zo in te wrijven, dat snap je ook. Um, Ze hebben nog geen punt verloren, joh. Nee, nee, dit is ja. niet. Dat klopt. Oh, dat klopt. Dat klopt. <laughs> nee, nou, gisteravond ook weer alles uh, uh, ging. Ja, je hebt nu een Boarding Cup in, in Haarlem. Een Allianz uh, die, uh, heeft zich geplaatst voor, uh, voor de halffinale. Um, en wat is nog meer een hoogtepunt geweest? Uh, ja, daar uh, dat heeft Ricardo wel een goeie. We hebben natuurlijk een eigen 123 23 competitie Ja, en daar ben ik gewoon uh, uh, trots op. Ja. Hoe is het met de transfers? Want bijvoorbeeld, uh, we hadden het net over idioten bedragen. Weet je wat de Chinezen voor uh, onze man van Barcelona, onze Messi, willen betalen? Ja. Een half miljard. Ja. <lacht> een half miljard. Maar dat is zo'n Chinezen, hoe heet dat daar tegenwoordig? Jeng? Serieus, jongen. Ja, dat, wacht, een dan. half miljard. Hou op. Echt. Het, ja. Wat moet je daarvan vinden? Nou ja, hij is een miljard. Is die, is die waard? Natuurlijk. Uh, is het weinig. Ja, maar hoe, hoe, hoe oud is Messi inmiddels? Ik heb geen flauw idee. Hij doet het niet overigens hoor, dat hoor ik vanochtend op het Want hij uh, is trouw aan, uh, aan zijn club, zeg maar. 100 dus. miljoen per jaar. Ja. <laughs> ik, ik, ik hoorde van de week dat een, een trainer. Uh, volgens mij was het, was het uh, Arsène Wenger. En die zei ook van. Um, als voetballer wil je daar toch niet heen. Als je daar als voetballer heen gaat, heb je maar één motivatie. En dat is je portemonnee. Ah, ja, een half miljard he. Ja, maar ah ja. moet... moet maar meer... wat, wat, wat, wat, ik bedoel, of je nou... Eh, 100 miljoen hebt... of 200 miljoen... of 500 miljoen... Precies. Dat maakt toch niks uit. Dat maar op dat, dan maakt het toch niks meer uit. Dus iemand biedt een half miljard en dan zeg je... ja, dan doe ik het wel... Ik, uh, hier kan ik niet bij, uh, nee, nee. Dat, uh, ook al is het een half miljard. Ja, Pellegrini gaat het, uh, gaat het voorstel overbrengen. Dus, uh. ja, en ik, uh, Ronaldo die schijnt ook nog een bod uit China afgewezen te hebben. Het is onvoorstelbaar man. Nou ja, ik, ik ja. denk dat je dat voor je plezier inderdaad niet doet. Nee, we hebben ze allemaal over meneer Wang gehoord die niet betaald. Dus pas op. <lacht> nou ja, precies, <lacht> ja, dat je dat nee, ook. maar er zijn ook heel veel trainers zijn er gehaald ja, in Nederland. Ja, die hebben die die het die probleem. 1500 ja, die die piek in de maand, maar die hebben nooit een centen gezien. Precies. En je ziet volgens mij toch ook aardig wat, wat spelers die daar uh, maar een jaartje uh, um, wonen of actief zijn. En dat ze alweer snel terug deze kant komen. Ik bedoel, een, volgens mij heeft de, uh, DJ Drogba een jaartje gevoetbald. Kom je daarna weer terug naar Turkije. Ja, ja het, het, het, het, het, ik denk dat je de alleen al het aanpassen aan de, aan de volksaard en de cultuur is, lijkt me zo verschrikkelijk lastig. Ja. En, en voetballen op, op een niveau, ja, dat is totaal anders. Dus... Ik denk dat geld voor goed veel, maar niet alles. En ik snap heel goed dat je dan op een gegeven moment... We hebben dat toch ook ooit gehad... Uh, dat ze allemaal naar Amerika vertrokken, weet je nog? Nou, dat werd op een gegeven moment... kwamen ze ook weer uh, keurig terug, hoor. Want dat stelde ook niks voor en dat was het ook niet. Nee, dat is zo. Nou ja. ja. Gelukkig hebben we ook muziek. We hebben ook muziek. Wat heb je staan, uh, Sjoerd? Nou, zou hij niet toch weer vader worden? Om te horen... Ja.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 Favoriete artiesten van uh, Hennie Ruckert, uh, Herman van Veen, met een uh, grote hit die hij ooit had. Uh, Anne, nou mannen. had wel uh, meer grote hits, ja zeker. Ja, jazeker, jazeker. Ja. Een bewonderde man ook, zeer. Ja. Niet alleen vanwege zijn zangtalent, maar ook zijn kabareske uh, uh, talenten, zeg maar. Ja. in Carré gestaande man. En nog wel uh, de komende tijd, denk ik. Mm -hmm. Oké, okay, Jij nou, kent hem ook? Uh, nee, uh, Herman die uh, praatte liever niet met het medium waar ik toevoeg Oh. Soms heb je van die mensen ja, die ja, ja. Uh, ja. Doen het, het, uh, hebben daar niet zoveel. Zo mee. verschrikkelijk aardig. Nee, zeer aardig. Ja, ja natuurlijk. Nee, ja. um, jij wilde het hebben over een, uh, een, een, een, een geval dat is ooit gepasseerd tijdens een voetbalwedstrijd. Ja, een fenomeen is de plotselinge dood in sport. Ja. En um, Martijn, dat is onlangs eigenlijk bijna gebeurd ook weer. Uh, ja klopt uh, de, de doelman van, uh, van Dio die, uh, uh, is onwel geworden tijdens de warming up en, um, ja dat, dat was echt kantje bord inmiddels gaat het uh, gelukkig uh, uh, wel wat beter maar ja het, het, het, het is iets, iets, iets, um, iets ongrijpbaars en uh, ja, het heeft bij die club echt heel veel impact uh, heeft het, uh, uh, voor gezorgd um, ja, en, ja die, die, die club sindsdien... Ja goed, de windstop is natuurlijk nu, hè, maar die, ze hebben ook niet meer gevoetbald. Het, het blijft gewoon iets, iets heel, heel onwerkelijks. Het gebeurt vaak, hè? Ik bedoel, dit gebeurde dan voor de deur, zeg maar. maar... Ja, ja, nou, ja, absoluut. Uh, ik moet wel zeggen... Uh, afgelopen jaar is het, is het eigenlijk best meegevallen. Maar er zijn genoeg voorbeelden van dat het, uh, dat het fout te gaan is, ja. Nou hebben we Jos de Jong, hè. Die is uh, hier technicus aan het worden en, en verslaggever aan het worden... Jos, jij hebt iets te maken met, met uh, een bedrijf... dat zich daarmee bezighoudt en daar lezing over houdt. Paul Gebbink, uh, de directeur van dat bedrijf, doet dat. Ja. Plotseling dood bij sport. Het schijnt te voorkomen te zijn. Ja, nou, uh, je was er als meins zelf bij... toen Paul Gebbink op HFC die lezing heeft uh, gegeven. Hij heeft toen extra aandacht besteed aan, uh, aan Sudden Dead. Wat veel meer voorkomt dan we eigenlijk uh, uh, maar vermoeden. Het zijn echt uh, grotere, uh, steeds groter toenemen de aantallen voetballers die plotseling het loodje leggen. Ja, niet alleen voetballers, elke sport, ja elke sport en het schijnt, het schijnt zo te zijn dat het met name komt door een gebrek aan uh, cutin en aan visolie. Kuiltien is omega. Ja. <tus> en uh, dat heeft een heel uh, de bijdrage van uh, cutine en visolie heeft een enorme positieve bijdrage op het hart. En uh, voetballers die dus, uh, of uh, sowieso topsporters die heel veel van zichzelf uh, vragen... die hebben dus eigenlijk extra behoefte uh, aan, aan die uh, visolie en die cutin. Maar dat wordt vanwege hun enorme inspanning, wordt het, uh, uh, wordt het niveau daarvan uh, vaak lager. En ook, uh, bereikt op een gegeven moment het niveau dat het te laag is. En dan krijg je dus problemen probleem met hart. En hart zit op een gegeven moment, die raakt in een soort kramp terecht. Ja, dat van, niet uh, uit. Hij komt er niet meer uit, het zit vast de bal en hij wilde wel uit, maar ja. dat gaat niet meer. Dan is het afgelopen en dan vallen ze gewoon. om. We zijn gewoon ook ter plekke meteen ja, dood of hartstikke onwel. Goed, er dan alle desastreuze gevolgen Weet In het uh, topvoetbal kan ik me voorstellen dat dat uh, hè, in de gaten wordt gehouden, allemaal. Maar met amateurvoetbal is het natuurlijk met name, hè, ga je dat om, ja. dat daar dit soort uh, <klaar> uh, dingen gebeuren. Ja, ik, ik vind het eigenlijk ook heel raar... dat er bij het, het amateurvoetbal eigenlijk veel te weinig aandacht aan wordt besteed. Um, Oké, okay, topvoetballers die worden natuurlijk enorm begeleid. En uh, trainers, begeleiders, coaches en de medische staf die weten exact hoe, uh, hoe een speler in elkaar zit. Dat is bij het amateurvoetbal niet zo. Maar een, een, een, uh, een iemand die aan amateurvoetbal doet... die geeft zichzelf net zoveel als een uh, professioneel speler. Ze willen allemaal de top bereiken en de een heeft misschien een dik lichaam... de ander heeft een dun lichaam... maar ze willen allemaal alleen maar het optimale van zichzelf vragen... om optimaal te kunnen scoren. Ja, dan, dan uh, vraag je van het uh, lichaam... mijn zin is gewoon net zoveel. Dus bij de amateurs is het net, net zozeer een probleem... als bij de professionals. Maar de professionals worden wel begeleid en de amateurs niet. Huh. En dat nou, is nou vertel je dus net dat er twee stoffen zijn... visolie en curtin, dus ja. omega... Ja. die dat kunnen voorkomen. Ja. Nou is het grote probleem dat er een hoop rotzooi op de markt is... Ja. wat niet door het lichaam wordt opgenomen... hoe weet je wanneer het goed spul <tie> is? Nou, kijk... er zijn diverse soorten... verkrijgbaar... bij allerlei bedrijven... die we niet bij naam noemen... maar als je die stoffen bekijkt... als je, als je tegen iemand zegt... je hebt Q10 nodig... en je gaat gewoon naar een reguliere... Uh, zaak toe... Dan, en je kijkt naar de inhoud... dan zie je vaak dat er maar 10 of 20 procent... visolie in zit... En de rest is gewoon uh, olie of toegevoegd water. Uh, en het geheel is notabene ook nog eens uh, verpakt in de capsule van, uh, van, uh, van varkensdarm. Waar vegetariërs niet erg blij mee zijn. Maar goed, dat, dat even te zijden. Mm. Maar uh, ja, en dan koop je zoiets en dan betaal je in de winkel 12, 13 euro. En iedereen denkt van nou, dat is voldoende. Ik uh, krijg voldoende binnen, maar dat is gewoon helemaal niet zo. Dan nou, weet ik dat uh, de producten van Paul Gebbing, waar we het de vorige keer over hebben gehad, van, uh, van Bayouna... Die bevatten minimaal 80 tot 85 procent van die visolie, en de rest is aangevuld met noodzakelijke wijze uh, enige olie of water om het uh, beter te kunnen opnaaien, opnemen. En de capsule is ook nog eens een keer verpakt in, uh, in uh, is ook nog eens een keer gemaakt van vis en niet van, uh, van varkensdarm. Ja, en die potten die zijn aanmerkelijk duurder... daar betaal je gewoon 40 euro voor 40, 45 euro. Maar daar heb je dan ook wat aan. Je kunt je helemaal volstoppen met goedkoop, goedkoop materiaal. Ja, 13, 14 is niet goedkoop natuurlijk. Nee, 13, 14 is ook niet goedkoop. Maar als je goede Q10 nodig hebt... dan is 13, 14 euro is hartstikke goedkoop. En je, ja, je zou dus eigenlijk gewoon die van 40, 45 moeten slikken. Maar dat is een hoop geld. En iedereen die denkt van nou oké, okay, als ik... Als ik bij de ethos iets zie staan voor 15 euro of 14 euro, nou laat ik het maar nemen, want het is ook Q10. Ja, maar als je er geen effect van hebt, dan kun je dus veel beter gewoon duur materiaal kopen waar je wel effect van hebt. Maar ja, goed, 45 euro of 15 euro is voor een hele hoop mensen een heel groot verschil. Ja. Dus. Maar het uh, voorkomt de plotselinge dood in de sport. Wat zeg ik? Ik zeg het voorkomt de plotselinge het, ja, dood. Ja, ja, in ja de de dat sport. klopt. Het, heeft, het, het hart heeft het gewoon nodig. Nogmaals, als het hart in een verkramping raakt, dan is het gewoon afgelopen. En dat, ja, dat moet je ondervangen door jezelf goede voeding of uh, ja, in ieder geval goede cutin uh, toe te dienen. Mm. Uh, goed spul te gebruiken, geen rotzooi. En Paul Gebbink en Bayuna hebben dat? Ja, daar ben ik van overtuigd dat, uh, dat zij hele goede producten uh, verkopen. En uh, ja, de cutin van, uh, van Bayuna die, die staat hoog aangeschreven, Die wordt ook steeds meer gekocht, mensen worden zich langzamerhand ook bewust van het feit... dat goedkope rotzooi niks oplevert. Want goedkope rotzooi klinkt een beetje negatief. Dat bedoel ik niet zo. Maar dat goedkoop materiaal niet altijd staat voor kwaliteit. Je, uh, Biona, die verkoopt kwaliteit. En ja, daar, daar hangt een prijskaartje aan. Aan de volgende plaat ook, Jon? Ja. Uh, wat heb je staan dan, Henny? Ik heb, ik, ik heb in niks staan. Zijl is de man die... Uh... Nou, ik heb een hele mooie van Dan Seals. Vroeger duo Seals en Croft. Misschien dat jullie daar iets nog van weten, Ja. Begin jaren 70, zeg maar, en uh, Dan is later uh, als countryzanger uh, verder gegaan met onder andere dit prachtige nummer. En het heet One Friend. Always thought you were the best, I guess I always will. I always felt that we were.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 Sometimes it gave a helping hand Sometimes we didn't care Cause when we were together It made the dream come true If I had only one friend left I'd want it to be you Someone who understands me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 Hebben jullie ook een, een vriend in je leven... waarvan je zegt, van, nou als er nog eentje over was op de wereld... dan zou ik willen dat uh, hij of zij... dat uh, die vriend zou blijven. Hebben jullie dat, mannen? Ben je oké komen, hè? Okay. Ja, maar ja, die is er niet meer. Nee, daarom. <laughs> nee, nou ja. Hennie is moe, roept hij net. Maar volgens mij uh, moet je wat meer visolie... Uh, tot je nemen Hennie, of niet? Ja, nee, maar dat neem ik, dat neem ik vaak... tot mij uh, met de maaltijd ook. Zeg, de mannen van voetbal in Haarlem... jullie hebben... Een eigen toernooi, toch? Ja. 023. Een eigen 023 uh, competitie. Ja, ja, klopt. Vertel erover. Nou, we zijn inmiddels um, uh, vier rondjes uh, onderweg. En um, het loopt eigenlijk... Uh, het loopt perfect. Ja. Uh, het wordt heel, heel um, goed uh, opgepakt. Ja. En wat ons vooral opvalt, is dat uh, uh, iedereen is heel fanatiek is. Um, terwijl eigenlijk de insteek was. natuurlijk. Um, uh, je, je zet een toernooi, toernooi neer en dan wil je dat er, dat er serieus mee omgegaan wordt. Um, maar we merken dat het uh, uh, wel echt een stuk, stuk uh, fanatieker uh, um, uh, dat er gespeeld wordt dan, dan we van tevoren bedacht hadden. En waar denk je dat dat ook komt? Omdat het zo uh, lokaal is of regionaal? Ja, we hebben, we hebben vier pools. Een uh, voorbeeld, we hebben een pool met uh, alle clubs uit de muiden. Nou, daar, daar vliegen de vonken vanaf. Uh, daarnaast hebben we door wat gewicht aangehangen door een aantal mooie prijzen um, voor de winnaar uh, beschikbaar te stellen. Zo uh, krijgt de winnaar bijvoorbeeld straks een, een compleet nieuw wedstrijd er nu. Hm. Ja, en uh, um, de, de clubs zien ook dat wij er serieus mee bezig zijn. Ik bedoel, we, we, iedere, iedere speelronde staan we overal langs de lijn. Um, meer dan de helft van de wedstrijden die worden verslagen. Mm -hmm. We hebben een topscorerscompetitie... Uh, waar inmiddels uh, bijna 100 verschillende uh, spelers in, uh, in, in staan. Um, ja, dat, dat, dat maakt het allemaal wat, wat, wat, wat aantrekkelijker. En um, ja, dat, dat levert gewoon resultaat op. Ja, en er komt een, een mooi evenement bij, toch? Of niet? Ja, de finale dag. Ja? Die zal op uh, 10 juni plaatsvinden. Ja? Uh, de twee beste ja, ploegen. die zullen tegen elkaar opnemen in de finale. Uh, waar dus inderdaad de, de prijzen worden uitgereikt. Ja. En omdat we zoiets hadden: van, ja, het wordt zo goed opgepakt. Uh, hadden we het idee om er niet alleen een finale dag van te maken. maar ook een daadwerkelijk evenement. En uh, daar zijn we met Voetbal aan over na gaan denken. En toen zijn we op het idee gekomen om een, een voetbal in Haarlem All-Star Elftal te gaan creëren. En deze zullen het op gaan nemen op dezelfde dag uh, tegen het RTL 7 Sterren Team. Oké, okay, wat leuk zeg. En, en waar vindt het dan plaats? Dat zal plaats gaan vinden op het uh, terrein van RCA. Natuurlijk een fantastische sfeer. Uh, tribune. Ja, voldoende ruimte. De perfecte locatie. Oké, okay, en weet je al een beetje wie er in dat team komen? Um, er zijn ideeën natuurlijk. Ja. <laughs> uh, volgende week, zeg ik, uh, wordt de eerste speler bekendgemaakt. Okay. En zo zullen we dat elke week gaan doen uh, tot aan uh, 10 juni. Oké, okay, wie zitten er dan in zo'n sterren team? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, dan praat je over uh, John Williams, uh, Bas Muis, Charlie Luske. Uh, dat soort uh, Ja, dan kun je wel een beetje BN'er BN zijn, maar kun je dan ook voetballen, denk je? Nou ja, dat zal moeten blijken, denk ik. <laughs> je hebt ze nooit gezien nog. Oh ja, en de, de ex-prof zitten er natuurlijk ook nog in. Dus ze hebben nog wel wat nou, oh. kwaliteit. is een beetje een mix. <laughs> ja, yeah. uh, Kleen Helder doet mee. En die van de meiden. En die van de meiden ook. Nou, hartstikke leuk klinkt dat natuurlijk. Ja, en zeker, ja. uh, dat is een mooi evenement. De, de, de, uh, hebben jullie een, een, een ranglijstje van wie er nu uh, uh, in de competitie bovenaan staan? Hoe, hoe, uh, vertel eens, wie of wie? Dat ja, weet Martijn alles. Van. Martijn. <laughs> ja, nee, op, op voedbelnaarland.nl hebben we een eigen onder 23 pagina. ja. En op die pagina um, staan uh, de vier pools uh, vermeld met ja. alle uitslagen. Um, wie staat er bovenaan? Van de pools um, um, gaan de eerste twee die gaan door naar zometeen de finale pool. Dat uh, wordt een kruisfinale. Ja. En nou goed, we hebben eerst zeg maar, in die kruisfinale we hebben een kwartfinale, dan een halffinale. De halffinale is in uh, maart. Um, dan worden alle, alle wedstrijden uh, daarna nog één ronde in april gespeeld, behalve de finale. En die vindt plaats op zaterdag 10 juni, mm -hmm. dus bij RG. Ja, leuk. Ja. En, en wie staan er nu uh, hoog in de pools? Kun je dat. Uh, um, ja, uh, in pool A hebben we het uh, over um, RCA. Die doet het, die doet het gewoon heel goed. Is ook hmm. een goede ploeg. Uh, HBC doet het goed. Uh, VVC. Uh, ook wel bekend uh, bij Zandvoort, denk ik. Uh, pool B hebben we. Um, Alliantie doet het goed. En DSK en Bloemendaal gaan strijden om, uh, om de tweede plek daarop. Hmm. De derde pool hebben we. Uh, zit ik even te denken. Dat is de pool in de Muiden. Doet de Muiden het goed? Spouhouder doet het goed. SVJ doet het goed. In die, in die laatste, laatste ronde in januari kan er nog van alles gebeuren. Oké, okay. ja. dat is een spannend... Uh, ja, het is superspannend. Leuk, ja. hartstikke mooi. Even voor de luisteraars. Ja. Uh, hij vertelt alles uit zijn hoofd, hè? Ja, het is ongelooflijk. <laughs> ja, nee, het is echt waar. Jij bent uh, uh, uh, Martijnpedia, hè? is ja. het geloof ik. Ja, Wikitein. Wikitein, ja, dat is beter. Ja, nou, inderdaad, ja, het is ongelooflijk dat je dat allemaal zo maar kunt oplepelen. Uh, knap, hè, dat uh, kunnen wij niet meer, hè? Als ik aan hem vraag op welke plek HFC staat in de tweede divisie... dan noemt hij het zo. Ja, precies. Elf? Hoeveel punten? 18. Nee, hij heeft meer, <laughs> ja. nee, meer. Kijk huis. Nee, hij mag geen, geen pikkie niks. Oh, nee, nee. mag <laughs> Nee, heb jij gisteravond uh, toevallig uh, naar uh, um, tv gekeken... en de documentaire over Amy Winehouse gezien? Nee, ik was uit het eten. Shocking, hè? Als je dat... Ken je het verhaal of niet? Ik was uit eten. Waar was je uit eten? Waar, waar was je uit eten? Waar ik het? altijd eet. Oh. Hier in de Zandvoort bij Zizo. Want oh, ik eet vis. Maar was je... was er was wel wijn in de house, of niet? <laughs> ja, <laughs> ja, precies. Ja. Nee, maar, maar vertel eens. Hoor. Nou, nee, dat, was, uh, dat is... Als je dat, als je realiseert hoe die meid kapot is gemaakt hè, door de media... Door een verkeerd vriendje, maar ook door haar eigen vader zelfs. Hè, die uh, gewoon geen enkel uh, uh, moeite had om uh, zich druk te maken over haar welbevinden. Ongelooflijk. Echt uh, vreselijk verhaal. Het was een hele getalenteerde zangeres, uh, jazz. Ja, ja. Maar uh, later wat meer in de soul richting Maakte een prachtige plaat en, en werd zo wereldberoemd daardoor... dat. Uh, kon, had geen leven meer, letterlijk. En uh, raakte aan drank- en drugsverslaafd. Ook mede dankzij een fout vriendje. En, uh, maar een paar presteerden het... toen ze weer het leven een beetje op de rit had... om uh, te gaan praten over een nieuwe tournee En daar vrolijk een cameraploeg mee te nemen. En, en, want die wilde alleen maar... Uh, zichzelf en haar promoten... en geld binnenharken. En uiteindelijk is ze eraan onderdoor gegaan doorgegaan. 28 jaar. Maar ze schreef een liedje over, hè? Rehab. Ja, have is het liedje waar we afsluiten, luisteraars. Zo dadelijk blijf luisteren, want nog een vol uur watertoren sport na de klok van 11 uur. En het nieuws en de reclame. Tot zo. Go! To rehab, you just be mad Look in the lobby, Pharaoh just might Earl Place me with these snobby white girls 12-step well, program, Lindsay Lohan Holding bitchy, Nicole Richie Getting bones so thin they see-through What the fuck, we have on, feed you Believe it, bulimic, anorexic Wash they mouths with antiseptic No gray goose, I won't accept it They say Pharaoh's too eclectic Prescription drugs and in a cold smell Cellulosis, but I roll with Pass that here and let me roll her Escape with Mary Kate e take an taking motion Wash that down with a motion golden and Sit me here with Britney Spears And rehab really does cut, cut, cut, cut. what make you misplace underwear And get it really fucked up, us cut. Cut, cut, cut Make you misplace underwear And get it really fucked up, us cut They tried cut. to make me go to rehab I said no, no, no I take my black ass to rehab There's no hydro, dro, dro I ain't got the time And if my daddy thinks I'm fine Just try to make En ik zei het net al, we gaan er even tussenuit voor het nieuws en de reclame. Tot zo.